10 uur Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De politiechef van Manchester is boos over de benoeming van een Amerikaanse adviseur om nieuw straatgeweld te voorkomen. Premier Cameron maakte de aanstelling van de oud-politiecommissaris van New York en Los Angeles vandaag bekend. Die gaat de Britse regering helpen bij het bestrijden van nieuwe ongeregeldheden. Ook ontwikkelt hij strategieën tegen straatbendes. Politiechef Hansen van Manchester noemt de benoeming van een Amerikaan die 5000 mijl verderop woont, een klap in het gezicht van de Engelse politie. In Rusland is op de rivier de Moskwa een doden gevallen... bij een botsing tussen twee motorboten. Het gebeurde op dezelfde plek waar twee weken geleden... een ongeval met een cruiseschip negen mensenlevens eiste. Bij het ongeluk vandaag op de rivier in het hart van Moskou... raakten ook twee mensen gewond. De twee schippers waren volgens media in Rusland dronken... en hielden een snelheidswedstrijd. Veel inwoners van de Syrische havenstad Latakia... zijn op de vlucht geslagen voor het geweld, zegt een Syrische oppositiebeweging. De hele dag is hevige gevochten in de stad... Zo'n twintig tanks en militairen trokken vanmiddag Latakia in... om een eind te maken aan het protest. Er gingen gisteren al duizenden mensen de straat op... om het vertrek te eisen van president Assad. Ook in verschillende plaatsen aan de grens met Libanon... is door het leger ingegrepen. Daarbij zouden doden zijn gevallen. In de Eredivisie heeft Twente ook zijn tweede wedstrijd gewonnen. Thuis werd met 2-0 van AZ gewonnen... door doelpunten van Janko en Ruiz. Voor het begin van de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden. ten nagedachten is aan de twee bouwvakkers die begin juni omkwamen bij werkzaamheden in het stadion van Twente. PSV won thuis met 1-0 van RKC. Royaler was de zege van Vitesse op VVV. In Arnhem werd het 4-0 voor Vitesse. Het weer vannacht bewolkt en veel regen. Morgenochtend opklaringen, smiddags bewolkt. Een enkele bui, maar ook wat zon bij een graad of 20. Na het weekend meer zon, minder regen en oplopende temperaturen. Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie. Op de A10 Ring Amsterdam van de Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer... is de afrit bij het Amstel Business Park dicht. Er ligt daar olie op de weg. Naar verwachting is de weg om kwart voor elf weer vrij. Dit was de Verkeersinformatie. In Dronten groeit het koningin Wilhelmina Bos. Een groen monument voor dierbaren die overleden zijn aan kanker. De glaspanelen in het bos, met al meer dan 25.000 namen... vormen een blijvende herinnering aan hen.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 Tot en met 15 augustus is de A20 tussen het Kleinpolderplein en Terbrechtseplein afgesloten. Als u niet op het strand zit... Jongens, jongens, echt kapper nou! De Als u dus gewoon in het land bent, kijk dan even op van A naar Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Nogmaals, goedenavond. We gaan naar Ronald van der Geer en zijn cliffhanger. Hij is er niet ingegaan, die vrije trap van Cabral. via de muur in de handen van Titon. Ook een vrije trap gezien van Ramsey namens Rode J.C. Via, via Mulder. En uiteindelijk ging die bal er ook niet in omdat hij vrij kon wegwerken. Het is nog altijd 3-0 voor Feyenoord. Met nu een redding van Mulder. Op een schot van een meter of 25 van Hemte. De man die zo vaak gedold is deze avond door Cabral. Maar nu dan eens een keer in positief opzicht in beeld komt. Met een uitstekende knal waar Mulder voor naar de hoek moet. En dan maar net over de goal kan duwen. Betekent wel dat er nog een corner aankomt voor Rode JC. Ik denk dat we die nog maar even meenemen. Nou, wordt kort genomen door Flederes naar Ramsey. Dan moet Flederes nu met de voorzet komen. Komt laag voor, maar kan worden weggewerkt door Sekou Cissé. Het blijft dus 3-0, maar er gebeurt nog steeds voldoende in de Kuip... om dit te betitelen als een buitengewoon aantrekkelijke wedstrijd. Wind Fire met Boogie Wonderland. Ja, dat denk ik fijn dat ook, hè? dat het is Wonderland, Ronald. Ja, en Boogie, hè, want het zwingt zo, uh, zo af en toe wel een beetje. Na 65 minuten, 3-0 voorsprong voor de Rotterdammers. Twee keer Cabral, één keer Leroy Ver. En Roda heeft nog eens een verse kracht ingebracht. Wiljan Pluim is gekomen voor de Beulen kant voorin te staan. Naast uh, Matjunker. Eens kijken of uh, Roda nog een vuist kan maken. En ook nog een doelpunt kan maken in deze wedstrijd. Voorlopig niet, want Feyenoord valt aan via Cisse. Oudspeler toch van Roda, die vorig jaar nog een keer scoorde tegen zijn oude ploeg. Sowieso makkelijk scoort tegen Roda. Dat dat drie keer gedaan heeft sinds hij van uh, Limburg naar Rotterdam is gegaan. En zo vaak heeft het nog niet gespeeld, die Cissé. Hij heeft nu weer de bal namens de Rotterdammers. Overigens ook bij Feyenoord een wissel. Fernandes vervangen door Ruben Schaken. Schaken nu aan de linkerkant. En Cissé spelend in de spits in het elftal van Ronald Koeman. El Amadi kijkt om zich heen. Even terug dan maar naar Ramstein. De linksachter. Nee, dit is de Vrij. Die nu erg makkelijk langs de Malki manoeuvreert. En dan Schaken wil wegsturen aan de rechterkant. Maar ja, Montaigne speelt niet zijn eerste wedstrijd in de betaalde voetbal. Heeft dat in elk geval doorzien. Kan de bal terugspelen naar Doeman Tito. En dan kan Roda weer gaan bouwen via Ramsi Die werkelijk overal is, sinds hij uit de spits eigenlijk is weggezakt. Omdat de Malki al vroeg in de wedstrijd ingebracht moest worden voor is Hij Is zijn een beetje de gangmaker, de smaakmaker van Roda. En is eigenlijk altijd wel aanspeelbaar. Alleen zijn passing, zijn echte nauwkeurigheid, dat laat nog wel eens te wensen over. Feyenoord heeft weer overgenomen met Ramstein. Nu wel aan de linkerkant met de schaken daar Toch voor hem ongewone plek. Daar links, omdat we hadden nu wat vuurwerk zelfs wordt afgestoken. Het is nog te vroeg om echt feest te vieren in Rotterdam-Zuid. Maar ja, de lat ligt natuurlijk niet zo hoog. En een succesje 3-0 mag wat dat betreft op deze zaterdagavond gevierd worden. Klaasie probeert nu door de verdediging te komen van Rode JC. Maar doet dat eigenlijk met zoveel agressiviteit. Dat hij Rob Wielaert in zijn val meeneemt. Wielaert even voelt aan een pijnlijk been. Kuipers er even bij komt. en zegt tegen Klaasie, dit mag best een portie minder. Als jij probeert langs Rob Wielaert te komen. Moet je dat wel doen via de middelen die daarvoor voorkomen. Staan. Nou, daar heeft Klaas notie van genomen. En dan is de vrije trap door Rode JC genomen. Maar het eh, combinatievoetbal van de Limburgers strandt in schoonheid. En schoonheid is in dit geval Stefan de Vrij. Die overneemt. Cicé aanspeelt. Rants-Rafs gebied. Cissé met Hemten. Nog altijd Cicé. Wel naar de rechterkant gedrongen. Terugspelen op Cabral. rants gebied. Cabral gaat schieten. Ja, schiet die bal dan met een curve langs de goal van de Rode JC. Het kan niet altijd feest zijn natuurlijk. Dat heeft Vlaar Cabral net ook al gezegd. Toen hij eigenlijk balverlies leed tegenover Hemten op de helft van Feyenoord. En Vlaar zich als een soort rupsje nooit genoeg uh, wat betreft de inzet opstelde. En Vlaar echt uitkafferde. En Cabral zoiets alleen maar zei van nou, ik heb toch twee goals gemaakt. Is het niet genoeg? Nee, het is niet genoeg voor Ron Vlaar. 3-0 staat het bij Feyenoord-Roda na 67 minuten. PSV haalde zijn eerste overwinning van dit seizoen. Het werd tegen RKC 1-0. U hoort het goed, ja, 1-0. En dus, uh, ja, er waren zelfs kansen voor RKC om er meer van te maken. Dus kijken hoe uh, Ruud Brood, de trainer van de Waalwijkers... daarover denkt tegen Jan Roels. In hoeverre kun je tevreden zijn na een 1-0-nederlaag tegen PSV vanavond? Ja, in hoeverre? Nou, ik denk uh, ja, over de uitslag absoluut niet natuurlijk. Als je dichtbij bent om te stunten, maar wel over uh, de organisatie... en uh, met name de werklust van de jonge jongens uh, voor het eerst uh, zeg maar, hier... Ja, dan ben je heel tevreden en als je dan ook kansen creëert. En, en bij vlagen tweede helft aardig spel. Ja, dan ben ik wel tevreden. Maar die jongens balen net als ik dat die stunt helaas is uitgebleven. Wanneer begon je te geloven in die stunt? Nou, In de rust eigenlijk al. Want ik vond onze eerste helft uh, wel goed uh, in organisatie staan. Verdedigend. Maar op het middenveld als we de bal hadden. Dan hadden we wat slimmer moeten lopen. Waardoor misschien Maandenlef nog meer gaat uh, twijfelen. Nu uh, deden we dat slecht. Waardoor we weinig creëren. Tweede helft was dat veel beter. Als je nou deze wedstrijd uh, terugblikt, hè, wat we nu doen... heb je in je strategie gaandeweg de wedstrijd ook aangepast, tactisch? Jawel, alleen wat ik zeg, in de rust. Aron wat uh, meer naar binnen. Meijers. Aron Meijers wat meer naar binnen. De spitsen niet alleen maar lopen, want we waren aardig gefocust op uh, zeg maar de diepe bal. Maar ook wel eens die aan laten spelen één tegen hen. En In de eindfase hebben we zeg maar, een uh, verdediger doorgeduwd en een aanvaller erbij. Drie spitsen gewoon tegen PSV. Ja, op, op een gegeven moment hadden we geen verdedigers meer gaan staan, maar... Dat geloof zat er wel in. Je zag ook, ja, dat is logisch. De PSV, als, als die het uh, laat liggen. Ja, dan uh, zie je dat wij meer geloof kregen. En uh, uit, ja, dan had je kunnen scoren. Twee wedstrijden gespeeld, één punt. Uh, je kwam verdienstelijk ook terug naar die 2-0 achterstand in de eerste wedstrijd. Hier speel je verdienstelijk geen punten. Maar Wat zegt dit jou over RKC? Uh, dat we weer, uh, ja, zeg maar niet zo'n grote selectie we hebben. Maar wel een hele homogene groep. En uh, jonge jongens die zich willen bewijzen. Ik heb één naam niet genoemd, maar als ik zie hoe Jeroen Zoet, uh, onze keeper van uh, PSV, hoeft hij zich uh, heeft gemanifesteerd. Gem gehuurd van PSV? Ja, gehuurd van PSV. Hoe hij zich heeft gemanifesteerd. Fantastisch. En die jongens geloven er ook in. Zeker met name vorige week. En dat hebben we ook gezegd, of het nou PSV is of niet. Tracht gewoon je eigen spel ook wel bij vlagen te spelen. En uh, ja, zo willen we eigenlijk de competitie door. En dat is Ruud Brood, hij is trainer van RKC. Zijn ploeg verloor met 1-0 van PSV. Uh, ja, ik heb hier op de computer voor me een virtuele stand van de Eredivisie. Uh, er staat Feyenoord met zes uh, punten uit tweede, wels 5-0 als doelsal Ronald van der Geer. Dat had niemand in Rotterdam toch verwacht een paar weken geleden. Nee, weer foto's maken van teletext. Ja. Dat is natuurlijk vorige week vrijdag ook al gebeurd. Die, uh, die foto's die, uh, zijn talrijk in Rotterdam. Ja, dan kan er weer een. Ja, nee, fijn wordt verbaasd. Ronald, het staat nu met 3-0 voor tegen rode JC. En ik had eerlijk gezegd ook niet verwacht dat dit elftal uh, tot dit in staat was. Maar het is uh, bij Vlagen sprankelend En er wordt inzet getoond. Er wordt gestreden voor elke meter. Men corrigeert elkaar. Men coacht elkaar. En ja, dan zijn er de individuele acties van bijvoorbeeld Jason Cabral deze avond. Die af en toe zijn om de vingers bij af te likken. En dat heeft ook twee doelpunten opgeleverd. En Rodi JC het probeert het wel. Maar het komt eigenlijk nauwelijks in de buurt van Erwin Mulder. Misschien nu Montaigne met een voorzet. vanaf de rechterkant. maar uit het schasselgebied zonder enig risico weggewerkt door de aanvoerder Ron Vlaar. En dan mag C dat net de derde wissel heeft, doorgevoerd. En Mitchell Donald het C debuut gunt. Overgenomen van Ajax. En hij is gekomen voor Laurent de Delorge. De Kuip gaat nog maar eens staan. Ten teken dat men het uh, bijzonder uh, eens is met datgene wat er door de Rotterdammers wordt getoond. Op het veld op dit moment. Hemte met een voorzet die wel gevaarlijk in het schapsgebied van Feyenoord komt. En door Vlaar daar kan worden weggekopt. Dat gebeurt nu twee keer achter elkaar. Dat Vlaar een bal moet wegwerken. En dat heeft toch te maken met het feit dat er door de aanvallers inmiddels wat minder druk wordt gezet op de spelers van Rode JC. Dat beseft Ronald Koeman nu toch ook, want hij is naar de kant, uh, vanaf de bank naar de kant gekomen... om zijn ploeg wat corrigeren toe te spreken en gelijk ook even wat aanwijzingen geven. Want uh, Karim Elamadi gaat het veld verlaten en dan gaan we iets heel moois meemaken... want Dani Fernandez maakt zijn opwachting in het elftal van Feyenoord. Hoor maar even, de man die in september 2009... Zijn laatste officiële wedstrijd speelde voor Feyenoord. Toen werd overgenomen van de NEC en twee jaar lang blessureleed heeft gekend. Alleen maar heeft gerevalideerd van knieblessures. En nu dus zijn plekje in het elftal van Ronald Koeman heeft teruggekregen. Hij zat voor het eerst bij de selectie en mag dus de wedstrijd volmaken. En daar is voor gejuicht een uitbraak van Feyenoord met Ver en Leerdam. Uiteindelijk krijgt Leerdam die bal net niet mee. Stuurt hij de bal toch naar Leroy Ver in het schafstopgebied. Makkelijke actie van Ver. Speelt de bal vrij, dan naar Leerdam. Nee, dat is allemaal te mooi en te Makkelijk. Daar zit Roda tussen via Rob Wilaard en Pluim. Dan direct met de lange bal richting Malki. Kan er nu een uitbraak komen van Roda? Nee, het houdt eigenlijk allemaal weer een beetje op. Na 72 minuten staat Feyenoord nog altijd op een 3-0 voorsprong. John van der Bron deed het goed bij Ado, maar ging naar Vitesse. En moest meteen met Vitesse vorige week naar Ado. Toen werd het 0-0 en had hij een uh, moeilijke dag, want hij werd uitgevloten. Vandaag was het allemaal veel makkelijker, want VVV werd maar liefst met 4-0 verslagen. Nou, dan mag je praten met Jeroen Rutte natuurlijk. John, je eerste thuiswedstrijd en dan met 4-0 winnen. Dan sta je te glimmen van trots, denk ik. Klopt dat? Ja, zeker. Ik heb, ik heb net die jongens een heel groot compliment gegeven. We hebben ja, vanaf de eerste seconde. VVV bij de, eh, de, de, de, bij de strot gepakt, om het even zo uit te drukken... en, en, en 90 minuten vastgehouden. We hebben, we hebben gedurfd gespeeld met drie mensen achterop... waardoor je op het middenveld ten opzichte van de ruit van, uh, van VVV... altijd goed in je bezetting kwam te staan. We hebben heel veel gerolleerd in het middenveld, zeker in balbezit... waardoor we altijd vrije mensen hadden. hebben die jongens echt super uitgevoerd en uh, veel kansen gecreëerd. Het is 4-0 geworden, maar terecht dat je zei, het had ook uh, 6-7-0 kunnen zijn... Uh, ik, je zult mij daar niet over horen. Uh, ook omdat je uh, nogmaals met een gedurfde manier van spelen... ook nog eens een keer heel weinig weg hebt gegeven. Maar eigenlijk niks. Ja, dan, uh, dan mag je als trainer ontzettend blij en, uh, en tevreden zijn. Duidelijk. Hoe belangrijk is het om het seizoen en vooral zo'n eerste thuiswedstrijd op deze manier te beginnen? Ja, je kunt, je kunt winnen en winnen. En uh, kijk, op deze overtuigende manier winnen, dat, dat geeft gewoon, dat, dat geeft rust en dat geeft ook vertrouwen naar de, naar de supporters. En, ja, ik denk dat, uh, dat alle supporters vanavond heel tevreden naar huis gaan. Die hebben een geweldige wedstrijd gezien, mooie goals. Vitesse uh, ja, wat uh, niet is ingaan zakken, maar echt heeft gespeeld om, om doelpunten te maken, om vooruit te spelen. Uh, nogmaals ook uh, individuele acties gezien. Ja, alles wat. Ja, wat, wat voetbal mooi maakt, denk ik, dat je, dat je vanavond hier hebt uh, kunnen zien. En in dat opzicht is het voor mij uh, als trainer leuk, maar ook een bevestiging dat we, ja, dat we met die, al die jonge gasten gewoon op de goede weg zijn. En we weten dat we nog niks hebben, want het is de tweede wedstrijd, dus dat is allemaal onzin om zo al te gaan denken of te praten. Maar we hebben wel denk ik een uh, visitekaartje afgegeven waartoe we in staat zijn. En dat vind ik zelf als trainer wel uh, een mooie constatering. Nou, je helft al staat bol van de kwaliteit, veel jonge spelers. Uh, welke kant kun je er allemaal wel meer op? Ja, dat zeg ik. We hebben, we hebben heel veel mogelijkheden. Ook, uh, je, kunt, uh, je kunt je aanpassen. Uh, aanpassen wil niet zeggen dat je aanpast omdat je bang bent. Maar je kunt, uh, je kunt verschillende richtingen op met dit elftal. En... Uh, als je de leeftijden blijft, uh, blijft zien en blijft uh, kijken... Dan, uh, ja, dan hebben we een hele jonge ploeg. Nu gaat alles goed, hè? Dan, is het, uh, dan is het ook heel, uh, heel mooi om te zien. Uh, het zal ook wel eens een keertje minder gaan. Uh, er is alleen maar geroepen over de spelers die erbij moeten komen. Dat heeft veel meer aandacht dan eigenlijk deze ploeg. En, ja, ik, probeer dat, uh, ik probeer dat wel weg te halen. Ik probeer de aandacht op de ploeg te blijven geven. Maar ik denk nogmaals dat dit vanavond gewoon een heel mooi iets is voor ons... Dat we, dat we gewoon A, rustig door kunnen gaan met datgene waar we mee bezig zijn. Want dat gaat sowieso door. En B. ook weten dat, uh, dat er iets, iets moois al staat. John van der Bron na de, de 4-0 overwinning van zijn Vitesse op VVV. Feyenoord staat met 3-0 voor tegen Roda. Ronald en dat is na 75 minuten nog altijd de stand in de Kuip. Ik denk dat Ron Vlaar net de bal met raketsnelheid langs de titel wilde schieten. Vrije trap van de metro 25. Die bal is nu terechtgekomen. Wel als een raket in een baan om de aarde. Want die bal ging ver en ver over de goal van Rode JC. En dus geen doelpunt voor de aanvoerder van Feyenoord is zijn 100ste eredivisiewedstrijd voor de ploeg uit de Zuid. Rode JC met het balbezit. Malki in zijn rug te Vrij. Daar is Montaigne met een voorzet vanaf de rechterkant. Komt wel in het strafstopgebied, maar wordt weggewerkt door Dani Fernandez op zijn gemakkie naar Cabral. Die staat dan ook nog wel in de buurt van zijn eigen strafstopgebied. Balletje even onder de voet met Hemte, die, die het vanavond zo lastig heeft gemaakt. Dan moet Cabral niet te makkelijk worden. En daar speelt hij de bal naar die Vrij. Want Hente zag toch wel degelijk een lekker hapje daar klaar liggen om een voorzet te geven. Maar Feyenoord komt eruit, Mede omdat Dani Fernandes zich goed opstelt. En dus aan speelbaar is aan de rechterkant. Dat geldt nu ook voor Cabral, die ruimte heeft. Rechterkant op gebied. Cabral met een lage voorzet, tweede paal. Nee, hij gaat er op miraculeuze wijze niet in. Secous C glijdt die bal dan naar binnen. Daar ligt dan ook Titon nog in de buurt. En dan blijft die bal eigenlijk op de doellijn liggen. Daar ligt overigens nu Sissé ook nog. Met een gevaletje Kramp of pijn. Nou ja, in elk geval, hij ligt daar uitgeteld in het Schasmgebied. En Kuipers maakte aanval om hem de tientellen te gaan geven. Maar dat de bal over de zijlijn heeft gespeeld. Lage voorzet van Cabral. En Sisé dacht: Nou, ik heb je. Maar daar staat dan nog net een been tussen van Donald. En uiteindelijk Titon met een teen. En dan kon Titon de bal ook oprapen. En ging de eerste competitiedoelpunt voor Cisse, dus in rook op. En ligt hij daar nu bij die doelpaal en moet hij door de verzorging van Feyenoord behandeld worden. Nou, dat zal wel even wat tijd in beslag nemen. 13 minuten nog in de Kuip waar de weef is rondgegaan. Wat dat betreft, het moet allemaal niet gekker worden. Maar het staat 3-0 voor de Rotterdammers tegen Rode JC. It's not what I need. Of yesterday I guess you never knew how much I need Met cliché van Anouk nog kansen gezien, Ronald van der Geert. Juist voor Cicé. op een goede paas van Fernandes. Maar uiteindelijk ligt Titon de vierde treffer voor Feyenoord in de weg. 3-0. Nog een minuutje of tien te spelen. En het begint langzamerhand een voorstelling te worden van de Rotterdammers. Die eigenlijk niet eens meer hoeven. Roda het wel het balbezit laten. Maar uiteindelijk staan als een huis achterin. Waardoor er eigenlijk geen enkel gevaar komt van de Limburgers. En dan is het razendsnel omschakelen. Dat deed Dani Fernandes net ook. Stuurde Cicé de ruimte in. Uiteindelijk het schot terecht gekomen op de handen dus van Titon. En nu komt Juncker. Er bijna één bal bezit op een pas van Pluin van achteruit. Maar Mulder is er dan als kippen bij om die bal op te pikken. We hebben nog een andere aardige actie gezien van Cissé. Want hij is razendsnel natuurlijk. Kreeg de bal in de ruimte gespeeld. En als een Gazelle die over de steppen paradeert. Met een prachtige pas en op hoge snelheid kwam hij wel terecht op de helft van Roda. Maar ja, zoals je weet hoeven Gazelles heel weinig voorzetten te geven. En Cissé bleef wat dat betreft volledig in zijn rol. En leverde weer een mislukte voorzet af. Dat is toch jammer. Want deze man is razendsnel. Zou echt een wapen moeten zijn. Maar voortzetting. Daar moet Ronald Koeman nog een beetje op trainen. Bij deze man uit de Roda. Daar speelt de bal rond. Opgejaagd wel door Feyenoord. Maar dat gebeurt allemaal op de helft van Rode JC. Dan moet Wielaard kiezen voor Titon. Die dan tegen iedereen zegt: Nou, naar voren, ik ga die bal lang trappen. Maar dat staan zijn verdedigers niet toe. Want Vukovic zakt alweer uit. En komt met een hele dwingende blik in de richting van zijn Poolse keeper. En zegt: Ik wil hem hebben. En dat betekent dat Wielaard en Vukovic elkaar nu de bal toespelen. Pluim gevonden op de middellijn. Balletje onder de voet. Wordt dan bijna van de voet gelopen door Klaas. Maar blijft sterk genoeg wel in balbezit. Maar levert uiteindelijk wel in bij Ruben Schaken aan de linkerkant. Schaken met de bal aan de voet. Moet langs Montaigne Nou, dat moet. Maar geen probleem opleveren zou je zeggen. Nou, in dit geval wel, want Montaigne. ...die toch niet zijn allerbeste wedstrijd speelt in zijn carrière... ...is dit, in dit geval een de weg voor Ruben Schaken. Bal terug naar Titon. Lange bal inmiddels door Malky bezorgd bij Pluimen. Dan kan Roda met wat stapjes naar voren komen. is aan de linkerkant meldt Ramsi zich. Ramsi zoekt naar het rechterbeen. Mooie bal van Ramsi die maar net aan de goal van Feyenoord voorbij schiet. Hij komt vanaf links naar binnen. Zoekt dan met zijn rechterbeen naar het gaatje. Dat vindt hij wel. Maar de bal draait net langs de goal van Feyenoord. Daar waar Erwin Mulder al lang en breed gepasseerd zou zijn. Maar nu de bal... Opraven voor een doeltrap. Ricky van Haren komt voor Jordi Klaasie. Als je de weekbladen een beetje in de gaten houdt... dan weet je dat Xavi nu Iniesta komt vervangen. Want deze twee heren voelen zich de Xavi en Iniesta van Feyenoord. Het is een iets te grote broek. Het is een niveau wat nog heel ver weg is. Maar deze twee kleintjes bepalen wel eens een beetje de toekomst van Feyenoord. De één dus naar de kant. Jordi Klaasie en Ricky van Haren... maar in de laatste zeven minuten de wedstrijd volmaken voor Feyenoord. Dat het spel gaat hervatten met een doeltrap voor Erwin Mulder... die wellicht voor de tweede keer op rij de nul kan houden. En dat is Feyenoord... Ook niet zo heel vaak gegeven in de Nederlandse competitie. Bijvoorbeeld vorig jaar zijn lange bal op het hoofd van Ruben Schaken. Daarmee houdt het balbezit voor Feyenoord wel op. Want neemt Ramsey weer over. Gaat over de middellijn heen. Combineert even met flat Deris, Dan weer Ramsey. Wordt uh, uit het uitgestoken been van uh, Leerdam. Rodier JC te veel. En het snelle omschakelen weer van Feyenoord richting Schaken. Schaken aan de linkerkant. Paast in de as. In het schatselgebied naar ver. Draai je keren. Ja, en dan moet hij terug naar Schaken. En zit Montijnen daar dan weer tussen. En neemt Roda voor even weliswaar het balbezit over zeven, no zeven minuten nog... in uh, de Kuip. 3-0 voor Feyenoord. Twee keer Cabral en één keer Leroy Ver. PSV dus zijn eerste overwinning van dit seizoen. Maar als ik u erbij vertel dat er fluitconcerten waren... en uh, dat er met uh, witte zakdoekjes werd gezwaaid... dan begrijpt u dat het allemaal niet geweldig was. Het werd 1-0 en de tegenstander was RKC. Eens kijken wat Jan Roels allemaal te horen krijgt... van de trainer van PSV, Fred Rutte. Fredje wint met 1-0... Maar gemor op de tribunes, jij ook met je hoofd schuddend langs de kant vaak. Uh, waarom was het zo'n slechte wedstrijd? Nou ja, ik denk niet dat de eerste helft zo slecht was hoor. Ik denk dat daar het uh, tempo redelijk hoog was. We, hebben, uh, we maken denk ik een uitstekende goal. Uh, we zetten vrij veel druk. kost heel veel energie. En dan uh, blijft natuurlijk het beeld van de tweede helft dat blijft bij. Uh, daar was het tempo uh, veel te laag. We uh, waren niet in staat om nog uh, veel druk te zetten. En dan krijg je ook nog uh, dat de tegenstander... Ehm, um, ja, eigenlijk twee, twee toch wel 100% kansen krijgen als er daar eentje van ingaat, ja, dan, ja, dan is het helemaal een, een, een, een trieste dag. De hele ploeg oogt en ook nerveus. Ja, dat klopt. Ja, ik vond het de eerste helft niet hoor. Nee, de tweede helft heb ik het ook. De tweede helft, ja. Dat, daar kun je ook zien dat, uh, dat dit team, uh, met een middenveld dat uh, ja, nog niet zo heel vaak met elkaar samen heeft gespeeld, dat zie je het ook wel, uh, zeker als het, als het loopt, als het goed loopt. Als het aardig loopt, zoals in de eerste half, ja, dan, dan blijft het allemaal wel bij elkaar. En in de tweede half zie je dat het, uh, dat het vrij ver uit elkaar valt. En dat is namelijk de kunst. Zeker als, je, uh, als er heel veel jongens in staan die, uh, die vrij jong zijn, nieuw zijn bij de club... om het spulletje bij elkaar te houden. En, uh, en daar, dat hebben we zeker in de tweede half hebben we dat vergeten. Nu komt de Rijk, hoogstwaarschijnlijk. Uh, is dat een lot uit de loterij voor jou? <laughs> Niet hoog waarschijnlijk, hij komt. Dus uh, nou ja, het is wel prettig dat je uh, in ieder geval je, je team op sterkte gaat krijgen. En, uh, en uh, hij, uh, Timothy is, is zeker een, uh, een welkome versterking voor ons. Wat betekent dat met het project Engelaar als centrale uh, verdediger? Is dat dan over? En waar was Engelaar vandaag? Orlando was ziek. Dus, uh, en, en het project Engelaar, ja, kijk, we weten allemaal hoe de situatie is met Orlando. En, uh, en ik moet zeggen dat wij hebben in de voorbereiding hebben wij een aantal keren dat uitgeprobeerd. Mede ook omdat Mazda weg was en ik moment twee centrale verdedigers over had. Dus, dus, uh, en maar ja, misschien is Orlando over een paar dagen wel weg. Wie zal het zeggen? Dat weet ik namelijk niet. Maar wat is de status daarvan? Nou ja, we weten allemaal dat, dat, uh, dat Orlando op zoek is naar een andere club. En uh, maar zolang hij hier is, ja, dan... Dan is hij deelnemer van dat team. En, uh... Ga je hem ook gebruiken? Nou goed, dat, dat zal de toekomst uit moeten wezen. Ik heb hem al een keer gebruikt, dus uh, dat weet ik nu niet. Hoe vervelend is het voor jou als, als perfectionist... als iemand die de puntjes op de i e wil zetten... dat je de competitie zo moet beginnen met nog zoveel vraagtekens? Hè? Een Engelaar, jullie zoeken nog een spits. Uh, de rij komt erbij. Gemor van het publiek in de eerste thuiswedstrijden. Hoe is dat? Ja, kijk, je hoeft er niet omheen te draaien. Dat is, je kan niet zeggen dat het heel prettig voelt... Dat, dat is gewoon zo. Van de andere kant moet ik professional blijven. En, uh, en, en mijn gedachten... Uh, van week tot week gaan kijken. Omdat namelijk... het is voor ons heel belangrijk... die stad van, van het seizoen om de punten te pakken. En als je eenmaal door die stad heen bent... en je hebt genoeg punten vergaat... Dan, is, dan, is, dan neem je namelijk stelling in... voor het vervolg van het seizoen. En dat is namelijk belangrijk. En uh, alle andere dingen... ik kijk niet nu naar over, wat over drie weken is. Ik kijk nu echt naar uh, de komende wedstrijd. En dat is de aanstaande donderdag. Europese... Een Europese wedstrijd. En dat zijn Fred Rutte, hij is trainer van PSV. En hij boekte zijn eerste zegen. 1-0 maar liefst op RKC. En Feyenoord, 3-0 maar liefst op Roda. Voorlopig althans, Ronald. Ja, daar zit een trainer buitengewoon rustig op de bank. Wrijft een beetje in zijn haar. Overlegt wat met Jean-Paul van Gastel. Oftewel, de winnende trainer heeft altijd gelijk. Hij kan rustig achterover zitten, Ronald Koeman. Want die overwinning komt niet meer in gevaar. Hij zou misschien wel graag zien... Dat Feyenoord nog een vierde doelpunt zou maken. Nou, misschien komt dat nog in de slotfase van deze wedstrijd. Nog een minuutje of drie. Als Schaken er vandoor is aan de linkerkant. Aardige voorzet, maar Foucault snijdt de pas af voor Cisse. Zet het hoofd tegen de bal. Waardoor Cisse, die toch al een paar keer, nu die in de spits speelt, in kansrijke positie is geweest. Zijn doelpuntje deze avond voor ons nog niet mag meepikken. Dat wat Cabral dus wel gelukt is, al twee keer. En ook Leroy Fair. ...heeft namens de Feyenoorders een doelpunt mogen maken op aangeven van Cabral... ...die dus kan terugkijken op een prettige wedstrijd als vervanger van Diego Biseswar... ...die een, nou, een metertje of twintig van ons vandaan zit... ...waar belangstelling voor zou zijn van Glasgow Rangers... ...nu Wesley Verhoek daar niet naartoe gaat, maar uh, navraag bij Feyenoord... ...leerde net dat er nog geen officieel bot is binnengekomen... ...maar het zou Feyenoord helemaal niet zo slecht uitkomen... ...als Biseswar inderdaad zijn biezen zou pakken en naar uh, Rangers zou gaan... ...dan komt er tenslotte wat salarisruimte, het is een uh, vrij dure jongen... Die contract nog heeft verlengd in een periode dat er nog wel wat kon in Rotterdam. Nou, een balletje van Hemte terug naar uh, Titon. die dan zijn strafst uit moet om die bal onder controle te krijgen en hem mee kan geven aan uh, Rob Wilaert. En Wielaert maakt nog eens wat pasjes voorwaarts. Vindt uh, Ramsey Die zakt nog maar eens uit als aanvallende middenvelder. Kort met Montaigne. Het uh, jagende werk is van uh, Leerdam. Die zich uh, nu die op het middenveld staat. Met andere dingen mag bezighouden dan het uh, verdedigen als rechtsachter. Want dat is nu aan Dani Fernandes gegeven. Vlaar rommelt een beetje. Waardoor uh, rode SC wel het balbezit heeft. Donald gaat combineren. Maar schuift de bal zo in de voeten van de Vrij. De Vrij gaat oversteken. Steekt nu de middenlijn over. Cissé is mee. En er zijn vier mensen van Rode al omheen. En denk je ja, dat is toch iets te veel. Dan geef ik hem maar aan Cabral. Dan kan hij nog eens een leuk duel met Hemte uitvechten. Dat is altijd wel leuk voor het publiek deze avond. Nou, er is Cabral weer. Rechterpunt Schas op gebied. Met Hemte, met Montaigne en nog wat mensen om hem heen. Nou, nu loopt hij zich vast op Hemte. Bal naar Fernandes. En Fernandes kiest dan voor de bal terug. Richting Stefan de Vrij. Die zich inmiddels weer in zijn verdedigende, verdedigende positie heeft opgesteld. En verplaatst van rechts naar links. Daar waar Ramstein nu probeert om ver in de diepte weg te sturen. Dat lukt nog bijna. Dat heeft van alles te maken met de snelheid van Ver en het wat traag op gang komen van Vlederis. Maar uiteindelijk krijgt Vlederis de bal terug bij Titon. Lange bal van de Poolse doelman richting Ramsey. Heeft verder geen succes, want die bal gaat over de zijlijn... terwijl Peter Houtman, de speaker, hier meedeelt... dat Kuipers heeft besloten als een wijsheid... nog twee minuten toe te voegen aan deze wedstrijd. 90 minuten zijn we al bezig en drie doelpunten heeft dat opgeleverd... voor Feyenoord. Als Ver zich nog eens losmaakt van Donald... dan over het uitgestoken been gaat van de Roda-speler... Maar geen overtreding volgens Kuipers. En dus kan Jonker nog eens gevonden worden. Weliswaar aan de linkerkant en ver van de goal van de Mulder af. Jonker met de bal aan de voet. Donald weer gevonden in de as van het veld. Het verplaatste naar de rechterkant. Daar waar Ramsie staat te wachten. Het balletje aanneemt op de borst. Kijkt naar bewegende mensen. Ja, Pluim wilde hem wel hebben. Maar Pluim krijgt hem niet. Is daar zelf ook wat boos over. Het gaat naar Flederis in de as van het veld. Weer naar de linkerkant. Naar Hemden. Ja, het is een beetje uitspelen geblazen. Wat wat dat betreft is het duidelijk dat Feyenoord de ploeg is die de toon heeft aangegeven vanavond. En dit applaus is voor Erwin Mulder. Die nog reageert op een schot van Malki, De Syrische spits die vorige week de beslissende maakte. En nu wellicht een doelpunt had kunnen maken. Als Mulder deze bal niet had gevangen. Schot van een metertje of twintig in de as van het veld. Maar niet al te moeilijk voor Erwin Mulder. dat nog een keer met Cicé. Cicé naar Van Haren in de korte lijntjes. Ver Van Hare. weer rondspelen. Naar Leerdam op het middenveld. Dus staan rond de middenlijn. Kijkt eens om zich heen. Daar gaat Feyenoord nu rondspelen, het balbezit houden. Terwijl de wisselspelers of de geblesseerde spelers van Feyenoord zich inmiddels in pak begeven richting de kleedkamer. En ongetwijfeld met een buitengewoon goed gevoel de avond gaan aanvangen. Deze zaterdagavond en met een goed gevoel naar Teletext zullen kijken. Want Feyenoord is inderdaad al eerder gememoreerd vanavond. Koploper met vijf doelpunten voor en nul tegen en zes punten uit twee wedstrijden. Het is een start waarvan Ronald Koeman toch ook... Misschien wel had gedacht, dat zit er niet helemaal in. Nou, het zit er wel in, want het einde van de wedstrijd is nabij. Kuipers kijkt op zijn horloge. Nou, nog een seconde of vier. En dan zal er een einde komen aan deze wedstrijd waarin Feyenoord heeft gedomineerd. Maar ook in fase. Het bouwbeziet aan Roda heeft moeten laten, maar dan wel vertreffelijk was in de omschakeling. Het was goed wat Feyenoord heeft laten zien. Het was in elk geval goed in de ogen van het publiek. Want dat klapt nu de stuk. Voor de Rotterdammers die hier op het veld met 3-0 te sterk waren voor Rode JC. Twee keer Cabral en één keer Leroy v. En het is voor de statistici onder u leuk dat het 3-0 is gebleven. Want daardoor hebben we een 1-0, een 2-0, een 3-0 en een 4-0 vanavond. 1-0 was het bij PSV-RKC. 2-0 was het bij Twente tegen AZ. 3-0 was het bij Feyenoord-Roda. En 4-0 bij Vitesse-VVV. 10 doelpunten voor de thuisclub en niet één voor de bezoekers vanavond. play en Rhythms del Mundo met het nummer Kloks. En dan moet ik meteen vertellen hoe laat het dan is. Nou, bijna 10 over half elf. Buitenlands voetbal, langs de lijn. We beginnen met Engeland zes wedstrijden op de eerste speeldag in de Engelse Premier League. Het duel tussen Tottenham Hotspur en Everton ging niet door vanwege de ongeregeldheden in Londen. Maar, Jan de bruin ook voor de andere Londense clubs was het niet echt een feest vandaag. Nee, de, de ellende van Londen die heeft zich wel aardig uh, voortgezet. Want met name Finsburg Rangers, de, de debutant, uh, kampioen ook van de uh, lagere afdeling... Hij heeft echt een vreselijke seizoenstart gehad. Die verloren met 4-0 thuis van Bolton, wat werkelijk geen hoofdvlieger is. In de 94e minuut uh, geven ze ook nog een rode kaart. Dus dat was echt voor hen een wedstrijd om direct te vergeten. Ja, en dan uh, nou ja, laten we dan de andere Londense clubs ook nog even pakken. Arsenal op bezoek bij Newcastle United 0-0. Ja. Dat is ook niet echt. Uh... Nee, het is wel. Arsenal met een historie, want vorig jaar was het de, de leukste wedstrijd van het hele seizoen. Dat was de wedstrijd waarbij Arsenal met 4-0 voorsprong En uh, in de laatste 20 minuten oh ja. werd het ja. tot 4-4. Dus eigenlijk werd er van tevoren ontzettend veel van verwacht. En het eindigde in een hele bloedeloze 0-0. Met ook een rode kaart weer voor een Londense bloed voor Gervinho. Dat is de, de, de nieuwe aanwind uit die voorkust. Dat hebben ze aangetrokken van Lille tot nu toe de enige aanwinst van Arsenal, maar het ziet er naar nou uit dat eigenlijk uh, dat, uh, dat Wenger deze week uh, pas tot echte daden gaat komen. Als als verkocht wordt naar Barcelona, dan gaat er bij Arsenal eindelijk wat gebeuren. Dat moet ook wel, want het is je ziet het ieder jaar zie je toch een, een heel klein beetje minder worden van wat eens de mooiste voetballer de ploeg van, uh, van, van, van Engeland is. Dat, uh, af en toe is het een beetje zielig omdat het, uh, het lukt gewoon op dit moment niet. Ja, jij zegt als hij verkocht wordt, dat bedoel je met indien of wanneer? Nee. Natuurlijk. Het dat maandag wordt gedaan. Arsenal probeert het nog een heel klein beetje te rekken. Ik denk ook een beetje dat ze Barcelona aan het zieken zijn. Want Barcelona doet het al twee jaar lang. Trekken ze aan een club die nog een contract heeft van, een, uh, van vier seizoenen. Uh, is natuurlijk buitengewoon onfatsoenlijk. Maar het is een speler die oorspronkelijk bij Barcelona vandaan komt. en Zelfs nu weer 4 miljoen euro wil inleveren om maar... Uh, want dat is uh, uh, geld waar hij recht op heeft bij Arsenal. Dat wil hij inleveren om maar naar zijn jeugdliefde te gaan. Dus die, die transfer die zit er nu aan te komen. En dan, uh, dan heeft ...met heel veel geld... ...om toch nog wat, wat te gaan doen. Vanmorgen stond er een fantastisch bericht... ...en als dat zou lukken zou dat voor Arsenal werkelijk heel bijzonder zijn. Ze hebben ook nog een andere speler, Nasri... ...dat is uh, die Franse man... ...die wordt door Manchester City begeerd... ...en nu dus schijnt het, uh, het gerucht althans... ...is dat ze gaan kijken of ze hem kunnen ruilen tegen Carlos Tevez die bij mensen in City heel erg ongelukkig is. En dat zou voor Arsenal een enorme aanwinst zijn. Want op, juist in, in de voorhoede, behalve Van Persie, hebben ze daar eigenlijk geen, geen spits van betekenis. Als ze dan ineens met TVS en Van Persie samen zouden kunnen spelen, is het ineens weer een topclub. Ja, Zij, uh, dan ook nog Martin Jol met ja. zijn uh, debuut, voelen. Ja. Ook daar niet, uh, niet verder dan 0-0. Nee, Mart had het er net over een 6,5je wat hij de wedstrijd gaf. Uh, dat, uh, ik, ik heb het hele wedstrijd op de televisie gezien, het was eigenlijk... Een hele, hele saaie wedstrijd met alleen naar de rust een aantal kansen voor Fulham. En Shake Given, dat is de keeper die uh, Villa aantrok van Manchester City... die maken toen een paar uh, hele goede reddingen hield de club in de, in, in de wedstrijd. Maar het was eigenlijk een beetje een flutwedstrijd. Het ja. is dus een uh, uh, vlot marot, zeiden we vroeger in Den Haag. Nou ja, dan Liverpool en ja. Suarez. Uh... Ja, aardig aardige start, want na vijf minuten miste hij al een strafschop Na dertien minuten scoorde hij een beetje een dubieuze goal. Uh, Liverpool speelde de eerste fase van de wedstrijd fantastisch. Maar zakte in de tweede helft in. Uh, het werd 1-1 in de wedstrijd tegen, tegen Sunderland. Opmerkelijk, echt opmerkelijk, is dat Kuyt niet speelde. Althans, hij speelde het laatste half uur. Ze hebben natuurlijk heel veel spelers uh, gekocht, Liverpool. En uh, Jordan Henderson dus een, uh, speelde op, op, op zijn positie. En uh, Kuit kwam weer naar een vervangen aan de uur. Maar ja, je moet het toch maar afwachten. Uh, Liverpool heeft nu een, een man of. Nou, als ik hem echt niet overdrijven, 25 die bijna allemaal even sterk zijn. Dus het is niet meer vanzelfsprekend dat Kuiten basisplaats heeft. En dat terwijl het toch zo'n ontzettend goed einde van het afgelopen seizoen had. Ja, Ten slotte, ik vraag aan het begin van het seizoen altijd aan de correspondenten: wie worden 1, 2 en 3? Nou, ik ga nu toch, want het, het wordt gewoon weer tijd. en Ik, ik verwacht heel veel van de nieuwe coach van Chelsea. Ze hebben een prachtige ploeg. Ze hebben nu ook met Lukaku nog, uh, nog dingen erbij. Uh, Manchester United, wat je zou zeggen, want ze zijn toch de, de regerende kampioen. Ik denk dat die toch wat hebben ingeleverd in, in, in, in, in de selectie. Dus ik hou het op Chelsea 1, Manchester United 2. En ik denk, Manchester City, die gaan ieder jaar toch een stapje hoger komen. Die, die worden ieder jaar sterker, dus die zet ik dan op de derde plaats. Nou ja, over een, uh, maand, een maand of acht, negen weet weet het. Weet met, het <laughs> Wat <laughs> zetten we nog op het tijd? Ja, is goed, joh. Okay. Jan en de bruin bedankt. Bye, bye. Verder met Duitsland, Klaas-Jan Huntelaar speelde met drie doelpunten... een hoofdrol in de thuiswedstrijd van Schalke tegen Köln... die uiteindelijk met 5-1 werd gewonnen. Huntelaar onderstreepte waarom Schalke hem deze zomer koste wat kost... in kelsen wilde houden. Bovendien wil Schalke volgens Huntelaar komend seizoen Champions League spelen. Alle spelers uh, willen natuurlijk Champions League spelen. Maar er zijn veel mensen die voor deze plaatsen spelen. So, uh, we kijken uh, spel voor spel En dan zien we verder waar we staan. Bayern München, zonder de geblesseerde Arjen Robbe, kwam met de schrik vrij bij Wolfsburg. Gustavo scoorde in de slotminuut van de blessure tijd voor Bayern de enige. Felix Magath, de trainer van Wolfsburg, over het verlies van zijn ploeg. Ik ben uh, erg enthousiast niet in. Ik en verdiende punt geholt hebben. We hebben ook reguliere stoelen geschoten. Ja, schade. Uh, ja, uh, het begint weer zoals het altijd eindigt. Teleurgesteld over de nederlaag. Maar ja, bovendien een zuiver doelpunt van Wolfsburg werd afgekeurd. Landskampioen Borussia Dortmund stelde teleur... met een 1-0 nederlaag bij Hoffenheim... waar Braafheid en Babel de hele wedstrijd speelden. Borussia Mönchengladbach, waar Roel Brouwers... tien minuten voor tijd gewisseld werd... kwam thuis niet verder dan 1-1 tegen Stuttgart... Dan, Mainz en Hannover. Dat zijn de enige die na twee duels nog zonder puntenverlies zijn. Mainz won met 2-1 bij Freiburg en Hannover versloeg Nuremberg eveneens met 2-1. Standaard is in de derde speelronde tegen zijn eerste nederlaag aangelopen. Uh, Luik verloor bij a Gent 3-1. a Gent en Standaard Luik staan na drie wedstrijden allebei op vier punten. Clubbrugge Leuven werd daar 1-0. Racing Genk tegen Zulte 2-2. Kortrijk zegt de brugge 2-0 en Bergen Stvv 4-2. Anderlecht en KV Mechelen komen morgen pas in actie. Club Brugge gaat na drie wedstrijden aan kop met zeven punten. En er zijn maar liefst vier, plo vier ploegen die er vijf hebben. Bergen, Racing, Kortrijk en Zultenwaardekem. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met FC Twente AZ 2-0. Goals voor uh, rust van Janko en na rust van Ruiz. De eerste thuiswedstrijd van Twente was er een met een verhaal. Het verhaal van de ingestorte tribune in de Grolsvesten. Vooraf werd er een minuut stilte gehouden... ten nagedachtenis aan de twee dodelijke slachtoffers... die bij dat ongeluk vielen. Mark Janko gaf na zijn openingstreffer een kus op zijn rouwband... en wees naar boven. Trainer co Adriaanse over dat gebaar. Ja, kijk, Mark is natuurlijk een hele gevoelige, intelligente, uh, goede jongen. Heel sociaal ook. En uh, ja, het is een prachtig gebaar dat hij dat opdraagt aan uh, de mensen die hier overleden zijn. De tweede goal van Twente kwam van Ruiz, een prachtige lop. Hij stond niet in de basis omdat hij iets te laat terugkeerde van een interland... met de nationale ploeg van Costa Rica. En regels zijn regels bij Adriaanse. Als je de laatste uh, training voor de wedstrijd mist, moet je op de bank plaatsnemen. Ik heb natuurlijk altijd de wetenschap uh, dat Brian erin gebracht kan worden en uh, kijk breng hem meteen stel dat ik die regel niet had had ik hem misschien meteen gebracht en dan is hij misschien na 60 minuten op hè? want hij is ook nog in een proces om eigenlijk in conditie te komen omdat hij uh, later uh, binnen is gekomen en ook geblesseerd geweest is weer eigenlijk in de voorbereiding dus ik ben blij dat ik hiervoor gekozen heb want hij heeft natuurlijk wel de wedstrijd uh, beslist toen 2-0 was toen had Arzette het eigenlijk een beetje opgegeven ook mentaal. Ja, en het blijft vooral na zo'n goal natuurlijk de vraag of hoe hij is nog lang in Enschede speelt. Ook al is de interesse van Tottenham Hotspur nog niet concreet. Ja, yeah, when I went to Costa Rica, I just say only if there is something new, something concrete, just call me if there is nothing done, then it's okay. I will just wait and as uh, so I said, I'm not really stressed about that. If something comes, I will, it will it will be okay. If it's not, if not, then uh, I'm really good in Twente Ik I'm very happy here and I would like to stay also. Ruiz, hij maakt zich niet al te druk over zijn nabije toekomst. Als er geen concreet bot uit Londen komt, blijft hij net zo lief voor Twente spelen. AZ bood uitstekend tegenstand, maar kon niet voorkomen dat het de eerste nederlaag van het seizoen leed. Toch is de trainer, Gert-Jan Verbeek, best te spreken over zijn ploeg. Het resultaat is negatief, maar de wijze waarop wij gespeeld hebben tegen Twente... wat gewoon weer mee gaat doen om het kampioenschap, dat is ook een doelstelling hebben we toch laten zien dat we, dat we weer heel aardig op de goede weg zijn. En dat een aantal jongens het, uh, het weer goed oppakken. Hè. Als ik kijk hoe Etienne vandaag gespeeld heeft, zijn debuut in de eredivisie. Dat is een groot compliment waard. En ook Nick Viergever, nu voor de tweede wedstrijd, een hele goede wedstrijd. En ja, ik vind eigenlijk dat niemand uh, slecht gespeeld heeft. En uh, daar kun je absoluut verder mee. Ja, die Etienne die zijn debuut maakte, dat is uh, Etienne Reinen. En de kans is groot dat binnenkort nog een speler zijn debuut voor AZ maakt. Roy Berens van Veen staat op het punt de overstap naar Alkmaar te maken. Het is op de HNA gefilmd, dus ja, het lijkt mij raar als het nu nog zou... Uh, niet zou doorgaan, maar afijn, we moeten individueel met Berens nog praten. En nog geen detail met, met Heerenveen is denk ik nog wel, wel het een en ander te regelen. Maar wij willen graag. We hebben het idee dat Heerenveen graag wil. Nou, en als Berens uh, heeft ook al eerlijk te dat hij graag weg wil. En ook wel naar AZ toe wil. Nou ja, dan zijn er drie partijen die er met elkaar uit moeten kunnen komen. PSV haalde uit tegen RKC Waalwijk. Nou ja, haalde uit. 1-0 was het voorrust en 1-0 bleef het. Mertens maakte de enige goal. De eerste zegen van het seizoen is binnen in Eindhoven. Maar PSV speelde wel heel matig. Trainer Fred Rutte kent een moeilijke start van het seizoen. Ontevreden spelers en vooral morrend publiek. En dat is goed voetbal ook nog eens ver te zoeken. Ja, kijk, je hoeft er niet omheen te draaien. Dat is, je kan niet zeggen dat het heel prettig voelt.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 Onder de ontevreden spelers bij PSV bevinden zich onder meer Orlando Engelaar, die vandaag ziek was, en Erik Pieters. De linksback staat nadrukkelijk in de belangstelling van Newcastle United. Daarover de technisch manager Marcel Brans. Nou ja, het is lang via agent om maar afgelopen vrijdag heeft de club zich gemeld bij ons dat zij geïnteresseerd zijn. Ja, op dit moment hebben wij aangegeven dat wij niet echt staan te springen voor een transfer. We hebben net zijn contract verlengd afgelopen januari. Dus alleen als er uh, ja, heel veel geld op tafel zou komen... dan moet je erover na gaan denken. Maar dat is op dit moment nog niet het geval. En dan is er ook nog Wilfred Bauma. Hij had weer een basisplaats nadat hij vorige week werd gepasseerd door Fred Rutte. Maar vandaag werd wel Timothy de Rijk gecontracteerd door PSV. En dat kun je zien als een motie van wantrouwen aan het adres van Bouwma. <laughs> ah, vind ik jammer dat je er zo zegt. Maar dan zou er sowieso al uh, een andere verdediger bij komen. En uh, ik ben alleen maar blij dat hij komt. Dus ja... Uh, yeah. Je moet sowieso concurrentie hebben en uh, daar loop ik niet van weg. Tegenstander RKC was in Eindhoven lang dicht bij een stunt. Aan trainer Ruud Brood de vraag wanneer hij ook echt ging geloven in een verrassing. Nou, in de rust eigenlijk al, want ik vond onze eerste helft uh, wel goed in de organisatie staan, verdedigend. Maar op het middenveld, als we de bal hadden, dan hadden we wat slimmer moeten lopen. Waardoor het misschien Maandenelef nog meer gaat uh, twijfelen. Nu uh, deden we dat slecht, waardoor we weinig creëren. De tweede helft was dat veel beter. Maar in ieder geval uh, waren we veel op hun helft. En uh, ja, dat, uh, dat is uh, soms wel onwerkelijk bij PSV uit. Vitesse VVV werd 4-0 naar een 2-0 ruststand. Van Ginkel maakte de eerste. Mewes, u zult zeggen Mewes, die speelt op het VVV, klopt. Dat was een eigen goal. Hij maakte de tweede. Boni de derde en Chanturia de vierde. Vitesse was in de eigen Gelderdoom veel sterker dan VVV. De Arnhemse supporters kregen voetbal te zien...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 Maar we hebben wel denk ik een visitekaartje afgegeven waartoe we in staat zijn. En dat vind ik zelf als trainer wel een mooie constatering. Tegenover de uitermate tevreden van de brom staat het teleurgestelde trainer van VVV Clen de Boek. De Belg moest even slikken na die 4-0-nederlaag. Ja, dat komt natuurlijk hard aan. Omdat je vorige week een goede prestatie hebt neergezet op alle vlakken. En vandaag waren we gewoon ondermaats op alle vlakken. Dus het verschil tussen die thuiswedstrijd en die uitwedstrijd die was gewoon veel te groot tegenstander kan meer kwaliteit hebben en daar heb ik ook totaal geen probleem mee. Maar dan moet je daar uh, een bepaalde andere kwaliteit tegenover zetten. Bijvoorbeeld mentaliteit. En de wedstrijdmentaliteit van de ploeg was vandaag niet op niveau. En dan de laatste wedstrijd. feyenoord roda eindigt in 3-0 na een 1-0 ruststand. Cabral, 1-0, 2-0 ver en 3-0 weer Cabral. En dus uh, mag je dan praten met Ronald van der Gier. Je bent man of the match. Ja, dat uh, had ik meer gekregen. Ja. Ja, dat is mooi. Dat is dus een mooie wedstrijd voor jou. Dit is een, een ja. soort droom, hè? Ja, absoluut. Je weet uh, waarvoor je staat in de wedstrijd. Gewoon je tegenstander uitschakelen en uh, proberen belangrijk uh, te zijn voor het team. En het doelpunt te scoren, assist geven. En dat is vandaag uh, bij de geluk. Je dus. stapt wel denk ik, het veld op met een gevoel van, hé, hey, het zit in mijn voeten vandaag. Ja, ik had uh, al een goed gevoel uh, voor de wedstrijd. Vertrouwen en uh, je ziet uh, dat dat uh, goed doet. Vandaag wel voor het hele team. Hè? Jullie straalden dat uit terwijl je eigenlijk deze week nauwelijks samen hebt kunnen trainen. Ja, absoluut. Uh, het was een in, uh, ja, interlandweek. We hebben met uh, weinig man uh, hier op uh, de club getraind. Een paar spelers waren weg, uh, waren we weg met uh, Jonge Oranje. En, uh, we hebben weinig kunnen trainen, maar uh, het gaat gewoon om het gevoel uh, die uh, heerst in het team. En uh, gewoon vertrouwen in elkaar hebben. En dan zie je dat je gewoon een goed resultaat uh, kan boeken. Hoe belangrijk is de rol van Ronald Koeman daarin? Hij is er pas. Maar als ik dit zo zie, dan denk ik, zijn hand is wel zichtbaar. Absoluut. Uh, hij uh, geeft ons gewoon uh, het vertrouwen die we nodig hebben. Hij is gewoon vrij duidelijk uh, in, zijn, uh, ja, in zijn coaching. Hij is, uh, hij, uh, je weet wat je als speler uh, van wat van je wordt verwacht. Hij is gewoon uh, vrij direct en uh, geeft je gewoon je taak en uh, die moet je uitvoeren. Ja, want, want, want wat, wat is zijn stempel qua voetbal? Wat voor voetbal wil hij van jullie? Ja, wat, ja gewoon uh, zijn een talentvolle groep. Jong, maar uh, dat is eigenlijk geen excuus meer. We moeten gewoon uh, onze eigen spelletje spelen en gewoon uh, lekker voetballen. Want uh, dat kunnen we. En dat hebben we vandaag laten zien. Dan, is het, uh, dan klinkt het eigenlijk gewoon heel simpel. En dan wordt het ook uh, goed uitgevoerd. Was je bij de eerste goal op zoek naar de Verre Hoek? Was dat een bewustje? Ja, dat was een, een bewuste doelpunt. Ik zocht naar de Verre Hoek en uh, ik vond hem. Dus... En dan stoot een ezel zich in het gemeen ook twee keer aan dezelfde steen, maar hem te wel bij jou hè? Ja, ik deed gewoon wat ik moest doen en dat is hem te uitschakelen. Dus... Je staat er bovenaan. Met Feyenoord. Voor de tweede keer, volgens mij. Nou, dat geeft wel een lekker gevoel. Het is een ongekende luxe hè? Ja, als je gaat bekijken met de vorige seizoen, vergelijking, dan is dat inderdaad een luxe. Nog een vraag, want er was wat kritiek op jullie. Jullie waren voor een groot deel verantwoordelijk voor de nederlaag van Jong Oranje deze week. Er is heel veel over gesproken. Was er bij jullie zoiets van, nou, we hebben in dat opzicht misschien ook wel wat recht te zetten? Ja, het, is, uh, het was een vervelende interland. Veel in de wedstrijd, 3-0 verloren. En, ja, een paar spelers van ons waren betrokken bij de doelpunten. Maar ja, daar wil ik eigenlijk niet zoveel over weten. Dit is, uh, op dit moment het belangrijkste. zo'n avond moet je daar misschien ook wel niet meer over hebben. Absoluut. Dat zal hem allemaal vergeten. En nu geniet van dit moment. Jason Cabral was dat te maken van twee doelpunten van Feyenoord tegen Roda. Het werd uiteindelijk 3-0. U hoorde hem in gesprek met Ronald van der Geer. Feyenoord en 20 gaan samen een kop met zes punten uit twee duels. Feyenoord heeft een beter doelsaldo. Derde is Vitesse, dat heeft 4 uit 2. En vierde is Ajax, heeft maar één wedstrijd gespeeld, heeft drie punten en speelt morgen nog. Onderin, de dertiende plaats wordt gedeeld door RKC en VVV, die hebben er allebei 1 uit 2. En dan de volgende vier ploegen, die hebben nog 0, maar die spelen allemaal morgen: Groningen, NAC, Excelsior en de Graafschap 0 uit 1 dus. Morgenmiddag om half één is er Herakles tegen NAC. Om half drie is er Ajax Herenveen en FC Utrecht tegen de Graafschap. En om half vijf ook nog Groningen, de FC tegen Ado Den Haag. Dat is er morgenmiddag nog meer? Dan is er uh, Hongbal, Neptunus Pioniers, een wedstrijd in de play-offs. Er is uh, Eneco Tour, de laatste etappe. En er is de MotoGP van Brno. 12 Beperstraten zit hier dan achter de microfoon. En die microfoon wordt het komende uur nog ingenomen door Max van Weesel. Hij presenteert met het oog op morgen. Nog een heel prettig avond. En nog even luisteren naar die mooie tune. Radio 1, de eredivisie morgen om 2 uur. Herakles Nacken. nu gaan schieten of de voorzet geven? Hij probeert hem te plaatsen. Dit Utrecht de Graafschap. Toeboek, ja, ja, nummer 3 hoor. Ajax-Herenveen. Komt daar de 2-0, daar is de 2-0 voor Ajax. En Groningen-Ado. Ja, het met die ouwtjes. Dit de ook Neptunus Pioniers en de Eneco Tour. Die groep volgt op zo'n 50 seconden. NOS langs de lijn, morgen van 2 tot 6. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Want als u nu een Peugeot 5008 aanschaft, vanaf 23.930 euro... mag u één jaar lang, elke dag, gratis een lead downloaden van Universal Music. U betaalt ook nog drie jaar lang 0% rente. Dus ga snel naar Peugeot.nl voor meer informatie en de voorwaarden. Let op, geld lenen kost geld. Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening.